10 uur, Ewald Jong met het NOS-journaal. Google wil toestemming van de Amerikaanse regering om meer openheid te geven over geheime verzoeken om data van de overheid. Het bedrijf stuurt daarover een brief naar de FBI en het Amerikaanse openbaar ministerie. Google ontkende al eerder dat de Amerikaanse opsporingsdiensten direct toegang hebben tot gegevens van gebruikers. Wel reageert het bedrijf als er via de rechter een verzoek komt om inlichtingen. Het is voor Google nu nog verboden om er meer duidelijkheid over te geven. Een topman noemt dat frustrerend. De politie in Istanbul probeert al de hele avond betogers van het Taksimplein te krijgen. Het is al de hele dag onrustig op het plein. Nadat het rond half acht was leeggeveegd, stroomde het weer vol met duizenden demonstranten. Ze gooiden met stenen en staken ook een politiebusje in brand. Daarna vuurde de politie opnieuw traangasgranaten af op de menigte. Over gewonden is nog niets bekend. Het is nog onduidelijk of een gesprek tussen de Turkse premier Erdogan... met de initiatiefnemers van de bezetting bij het nabijgelegen Ge Gezi Park morgen doorgaat. Het Russische Lagerhuis heeft bijna unaniem ingestemd met een wet die het verspreiden van informatie over homoseksuelen verbiedt. De Russische regering wil met de wet de traditionele waarden zoals de kerk, het huwelijk en het gezin weer voorop stellen. De initiatief heeft de afgelopen maanden tot veel kritiek geleid, onder meer van Amnesty International en het COC. De wet moet nog worden goedgekeurd door het Hogerhuis en bekrachtigd worden door president Poetin. Scholieren van de Rotterdamse Ibn Khaldun school moeten hun eindexamens tussen 19 en 21 juni overdoen. Dat moet vanwege de diefstal van de opgaves van 15 vakken. 9 op de HAVO, 5 op het VWO en 1 op het VMBO. Staatssecretaris Dekker zegt dat hij niet gelooft dat de examens naar andere scholen zijn verspreid. Hij maakt zich wel zorgen en zet grote vraagtekens bij de kwaliteit van de interne organisatie op de school. Het weer vanavond en vannacht droog met minimaal om 12 graden. Morgen overdag een stevige zuidwestenwind. Er is nog wat zon, maar later kan er een bui vallen. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u lid van de ANWB? Dan krijgt u nu, alleen bij Carglas bij een of ruitvervanging... een fles ruitreiniger. Gratis. Een microvezeldoek. Gratis. En we vullen uw ruitvloeistof bij. Gratis. Fijne vakantie.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 de Lippens. Goedenavond, we zijn weer bij u met een uursport op de dinsdagavond. En dat op het einde van een dag waarop Wesley Snijder toonde getergd te zijn. Aanvoerder of niet, in de oefenwedstrijd tegen China maakte hij op prachtige wijze de 2-0. En ondertussen maakt Jong Oranje zich op voor de wedstrijd van morgen tegen Spanje. Een hele sterke ploeg. Een goed voetballende ploeg met veel variatie. Ze hebben een paar hele goede voetballers, maar goed, die hebben wij ook. En dan ook kijken we terug naar het EK-voetbal van 1988, want het is alweer 25 jaar geleden dat Ronald Koeman met het Nederlands elftal Europees kampioen werd. Ja, dan is het wachten op de eerste wedstrijd. En dat is dan ook een gevoel dat je, dat je eigenlijk al in die laatste dagen hebt van, nou laat het nu maar beginnen. Verder waren we vandaag op het Scheveningse strand... waar het beachvolleybaltoernooi geleid wordt door een oude bekende. Voormalig topper Bas van der Goor. Ik ben vier maanden geleden gebeld of ik deze taak op wilde nemen. Ik had eerlijk gezegd niet echt een idee wat het zou inhouden. Uh, nou komt het eigenlijk op neer. Ik ben een soort van gastheer voor het toernooi. Tot 11 uur is dit de sport op Radio 1. De oefentrip naar Indonesië en China zit erop voor het Nederlands elftal. Het nieuws van de week in Azië was natuurlijk de wisseling van de aanvoerder. Robin van Persie draagt die band tegenwoordig. Wesley Sneijder is daarmee aanvoerder af. In de afsluitende oefenwedstrijd tegen China scoorden beide spelers één keer. Het werd 2-0. Het doelpunt van Sneijder was van een grote schoonheid. De middenvelder kon weer lachen. Nou, ik ben al lang blij met 45 minuten. Als jij getergd. Nou ja, dat, dat heb ik denk ik ook aangegeven in de afgelopen dagen... Misschien wel de laatste twee weken. Dat ik... Maar zeggen en doen is wat anders, hè? Nou ja, goed. Maar uh, daarom is het ook uh, des te mooier dat het lukt, uh, de tweede helft. Maar ja, uh, ik denk, uh, ik, ben, ik, ben, uh, ik ben tevreden. Die goal. Ja, dat was uh, denk ik uh, een van de mooiste aanvallen van het jaar. Okay, een van de, ja, ja, de, de grote drie, hè. Of de, de grote twee en de En, en dan uh, dit hakje. Ja, grote twee, grote drie. We hadden, ooit hadden we een grote vier, hè? Maar waar is die gebleven? Als het is, ze brokkelen af. Ja, ja, maar het is nog in 2014. Hè? Nee, dat is waar. En uh, is dit nou de tactiek van Van Gaal geweest om jou ja, zo te prikkelen... dat dit al gebeurt, zoiets? Dan weet ik wel dat het machine is en het is tegen 10 man op het eind. Maar is dit tactiek geweest? Nou ja, weet ik niet. Ik, wat ik, wat ik uh, een paar dagen geleden, of volgens mij gisteren, of weer gisteren tegen je zei... dat ik, uh, dat ik er zelf gewoon uh, ook anders in sta. Weet je wel, Dat ik, ik wil zelf gewoon... Ik moet mee naar het toernooi. Ik moet mee naar, 2000, uh, of naar Brazilië 2014. En ja, daar, daar, uh, daar moet ik de hart aan gaan trekken. En dat heb ik eerder aangegeven. Dus, ja, dat voor mij waren deze twee weken ook waren van, van heel groot belang. Dus ik ben, ik ben hartstikke blij weer met, met deze 45 minuten. klinkt een beetje gek dat ik dat moet zeggen. Maar ja, het is, uh, het is toch zo. En nu gaan we door. En uh, ik weet niet of dat tactiek van, uh, van Van Gaal is geweest. Maar goed, ik, uh, ik heb zelf ook aangegeven dat ik... Uh, dat ik de focus op mezelf wil leggen. Nu. Ja, maar dan heeft de tactiek ook wel gewerkt. Of wat ik net zei, van tegen 10 man. Uh, want je speelt op een plek waar jij normaal niet speelt. En omdat er 10 man waren, kon je dat ook wel weer een beetje in de buurt komen. Uh, had het daar ook mee te maken? Nou, ik moet zeggen dat toch wel de ruimtes vrij klein waren op het middenveld. Waar wij in speelden ook de tweede helft. Dus dat was niet zo dat wij uh, zeeën van ruimtes kregen of zo. Dat, werd echt wel, uh, dat, dat bleven ze wel goed bespelen, die, die Chinezen. Ze bleven ook gaan. Dus het uh, is toch lastig, ook, ook al spelen ze met 10 man. Maar ik denk dat we wel optimaal gebruik hebben gemaakt van, van die ruimtes die we kregen op het juiste moment. En ja, dan, uh, dan kun je nog steeds zien dat ik een voetballer mag. Hè. Een paar mooie passes trouwens ook. Hè? Lange bal uh, op lens was dat volgens mij. Nou ja, goed. Uh, dat, dat zijn dingen. Als, als, het, als het loopt, dan, uh, dan gaat het ook allemaal goed. Dus uh, wat ik net zei, deze lijn moet ik zo doortrekken. En dan, uh, dan zien we elkaar gewoon lekker in Brazilië. Ga je, ga je op vakantie nu of ga je toch in bossen allemaal uh, hardlopen en zo nu? Nou, ik ga wel op vakantie. Ja. Ik denk dat we dat, dat we dat ook wel nodig hebben. Maar ik ga wel mijn vakantie anders invullen, ja. Nou ja, ik ga nog trainen, ja. ja dus uh, streep je voor op de rest. Wesley Snijder was dat in gesprek met Bert Maaldering. Snijder was trouwens niet de enige die een tijd lang met een rot gevoel rondliep in Azië. Dirk Kuyt is namelijk geen reserveaanvoerder meer. En daar is hij niet blij mee. Nou, het is niet zo dat ik... Uh even vrolijk door het hotel heb gelopen deze week. Ik was gewoon enorm teleurgesteld omdat je ja, heel veel inzet uh, geeft uh, voor die rol, uh, voor het team. Ik denk dat ik uh, ja, bij dat veld uh, ja, met enorm veel zaken uh, bemoeid heb die uh, ja, ook een uh, aanvoerder uh, aangaan samen met Wesley. Je het oneerlijk? Uh, nou, ja, nou ja, op het moment dat, het, uh, ja, dat, dat je dan zeg maar, de, de bondscoach die keuze moet maken en dat moet je ook respecteren, dat heb ik ook gedaan uh, maar dat neemt niet weg dat je enorm teleurgesteld bent. Heb jij er nog overwogen om te zeggen van, nou ja, dan zet ik hier zelf de punt of zo? Of gaat dat niet zo ver? Nou ja, het is, uh, dat is wel iets wat de Bondscoach deze aangeven Dat zeg maar voor mij het niet hier ophoudt. Dat er wel degelijk mogelijkheden liggen. Nou, dan kun je zelf uh, zeggen dat het houdt voor mij de kuit wel natuurlijk. op. Maar het is voor mij uh, ten eerste een geweldige eer voor het Nederlandse Elftal uh, uit te komen. Er moet enorm veel gebeuren wil je je daarvoor bedanken. Ik denk niet uh, dat, ja, dat, dat ik dat als speler zou doen. Het, natuurlijk in het verleden hebben andere spelers dat wel gedaan. En het feit, ik vind dat ik belangrijk kan zijn voor het team... ook al uh, ja, heb ik niet meer uh, die band... ik denk dat ik wel dezelfde rol kan spelen in het aftal. Van Gaal dat ook? Ja, dat vindt hij ook, ja. Nou, dat zegt Dirk Kuit. Zojuist hoorden we Wesley Sneijder. Zometeen meteen horen we Arjen Robben nog. Eerst gaan we praten met Bas Tigler over de oefentrip van Oranje... en natuurlijk ook over de aanvoerdersband. Bas, goedenavond. Hallo Gio, goedenavond. Ja, want er is heel veel gesproken over die wisseling van aanvoerderen... maar hoe belangrijk is zoiets nou eigenlijk? Ja, kijk, je kan zeggen strikt genomen om wiens arm die band nou zit... dat maakt niet zo heel veel uit. Uh, maar het heeft natuurlijk wel een diepere laag. Dat bestaat denk ik uit een aantal componenten. Een van de componenten is hiërarchie. Want je wil in je selectie um, belangrijke mensen ook belangrijk maken. Strikt genomen hebben wij nog twee spelers... die op dit moment van absolute wereldklasse zijn. Dat zijn Van Persie en Robben en laten die nou toevallig de aanvoerder en de reserveaanvoerder zijn... en dus niet meer snijder en kuit. Hm. Dat geeft wel het een en ander aan. Uh, het feit dat Snijder uh, van Van Gaal de, uh, eigenlijk een wake-up call heeft gekregen... is wel, denk ik, de belangrijkste component. Want uh, je kan iemand uh, willen wakker schudden... en misschien is dat in het geval van Snijder op deze manier wel de beste manier... door hem gewoon de aanvoerdersband af te pakken en hem echt te laten voelen. Luister, je was... Misschien wel de belangrijkste speler van Oranje. Maar dat ben je op dit moment zeker niet meer. Je bent geen aanvoerder meer. Daardoor misschien ook wel niet meer zeker van je plek. En als je mee wilt naar het WK. En daar ben je van grote waarde. Want je bent in potentie. Snijden natuurlijk wel een van de twee, drie, vier belangrijkste spelers van ons land. Maar dan moet je wel helemaal fit zijn en ervoor gaan. En ik. Ik hoop dat die boodschap is aangekomen. En ik denk dat dat is wat Van Gaal heeft willen bewerkstelligen. Dat hij nou tegen China vandaag een goal maakt. Nou, dat is volstrekt onbelangrijk. Maar wel een mooie. Maar het he? gaat over dat, dat is hartstikke leuk. Schitterende goal. Maar het doet het totaal niet toe. Het gaat erom dat hij over een dat hij nu zich realiseert. Dat hij zich totaal kapot moet werken om over een jaar weer zo fit te zijn als hij in 2010 was. Ja, wat is het misschien ook belangrijker wat we net ook hoorden... uit zijn eigen mond uh, in dat gesprek met Bert Maaldrink. dat hij toch op een of andere manier geprikkeld is. Hè? Dat hij ook zegt, natuurlijk ga ik even op vakantie... maar ik zal er alles aan doen om uh, weer helemaal fit te worden. Ik vond hem in dat interview eerlijk gezegd heel erg realistisch ja. en heel erg uh, zelfkritisch ook. Want volgens mij realiseert hij zich wel uh, hoe laat het is. En nou ja, dan is het wakker schudden van Vergaal van in ieder geval gelukt. En dan moet hij het wel zelf nu gaan doen het komende jaar. Ja, het valt wel op. En in, in, in al die commentaren van spelers en uh, ook van de bondscoach, uh, harde gesprekken waren het. Maar iedereen lijkt het zomaar te accepteren. Heeft dat ook een beetje met de stijl van Vergaal van te maken? Gewoon helder, duidelijk zo van dit wil ik en doe het maar. Dat geloof ik wel, hoewel Van Gaal naar Buiten vaak de indruk wekt... dat hij juist alleen maar heel hard enzovoort enzovoort is... maar dat hij in gesprekken met spelers juist vaak heel menselijk is... en heel warm en heel begrijpend en heel vriendelijk. Ik denk overigens dat het nog veel meer is dat de spelers in kwestie... absolute topspelers zijn die gewend zijn om op in de absolute top te werken. Dat geldt ook zeker voor Snijder en voor Kuit. En dat zijn ook altijd jongens is de ervaring... die ook wel gewend zijn om met tegenslag om te gaan... Eh, want dat hoort er nou eenmaal bij in de topsport. Ik moet ineens denken aan Jong Oranje. En dat is misschien wel van een andere orde. Maar, orde, maar Jordi Klaasje, die echt gedacht had dat hij zou gaan spelen... en dat nu helemaal nog niet doet, die zal dat ook moeten accepteren. Je leert dat gaandeweg. Goed, bij zo'n jonge speler zal dat moeilijker zijn dan bij, nou ja, iets gearriveerdere spelers. Uh, behoorlijk gearriveerde spelers zoals Snijder. Uh, nog even over de status. Hè. Binnen zo'n selectie, want je had het net over de hiërarchie. Uh, werkt het wel door in een selectie, uh, ook bij de andere spelers? Kijken die nou ineens naar Snijder van: oké, okay, je hebt nu even iets minder status bij ons? Ja, hij mag niet meer als eerste opscheppen bij eten nu. <laughs> uh, nee, nou ja, kijk, Snijder is natuurlijk nog steeds een hele grote speler. Uh, alleen, het werkt denk ik andersom: dat op het moment dat je. Bijvoorbeeld in dit geval van Persie en Robben, de band geeft en als reserveaanvoerder aanwijst, dan maak je die belangrijker zodat dat weer beter past bij hun status. Dat dat automatisch ten koste gaat van anderen, nou, dat is evident. Um, maar dat is natuurlijk wel iets dat speelt. Het is echt niet zo dat nu Snyder in zo'n groep ineens minder belangrijk is. Maar um, ja, als je presteert op het veld en je wordt kampioen in Engeland en topscorer en je wint de Champions League met een winnende goal die jij maakt, ja, dan tel je wel wat meer mee. Nog even over die wedstrijden, Bas. Uh, twee wedstrijden gespeeld, Indonesië en China, allebei uh, gewonnen. Wat is nou de waarde van deze trip geweest? 1,3 miljoen heb ik begrepen. Ne, gewoon het geld wat ze ermee gevangen hebben. Ja, ja. vanuit de KNVB-optiek is dat zo. Uh, het is te flauw om het alleen maar daarop af te schuiven. Want uh, de bondscoach uh, die moest daar wel een beetje zijn best voor doen. Want die had ook al gezegd, deze trip doe ik liever niet. Want ik speel liever tegen sterke landen als Italië of Portugal of, of Spanje. Het kan me niet schelen. Um, maar die heeft natuurlijk wel op deze manier um, even in de keuken kunnen kijken... hoe het is om met deze groep, voor zover dit de groep is die straks naar Brazilië gaat... maar toch een, een dag of tien weg te zijn in andere omstandigheden... jetlag, vliegen, reizen, dat vinden bondcoaches bondscoaches altijd wel plezierig. Want dan moet je ook wel op een andere manier met elkaar omgaan. Dus in die zin heeft het altijd wel zin. Uh, maar het was toch vooral om de portemonnee te vullen, hoor. Ja, en de portemonnee is gevuld. Die twee wedstrijden zijn gewonnen. Nu kan iedereen gewoon echt met een goed gevoel op vakantie. Ja, en dat geldt ook voor een aantal van die nieuwe jongens... Hè, die een aardige indruk achtergelaten hebben. Dus die zullen zeker plezierig op vakantie gaan. Zo'n Toornstra bijvoorbeeld die vandaag toch weer schitterende paas geeft... en eigenlijk aan de grond staat van de, van de eerste goal. Um, en ja, de andere verdient, Want Van Persie en Robben en een lang seizoen gehad, enzovoort enzovoort. Ik begrijp dat Dirk Kuyt morgen, want ze vliegen nu al terug... Hè, morgen al een, nog een clinic geeft in Katwijk. Dus die, die moet een dag later op vakantie... Uh, nee, maar ze, het is voor de meeste geld inderdaad, en eigenlijk wel voor allemaal, wel verdiend. En geniet ervan, want het duurt hoger de dag of tien en dan moet je je weer wel de b club. Goed, Bas, dankjewel voor de uitleg. We gaan ook nog even verder natuurlijk met het Nederlands elftal. Uh, we gaan verder met Arjen Robben, dat was net beloofd. De man die dit seizoen drie grote prijzen pakte met Bayern München. Ook hij gaat eindelijk met vakantie. Begin met een V, eindigt op I. Ja, ja, heerlijk. Je hebt, veel voor <laughs> je hebt er veel voor moeten doen, want ik had niet gedacht dat je zoveel zou spelen hier. Nee. Nee, nee, goed. Uh, uh, de de Bonser, ik denk uh, tegen Indonesië was het ook niet de bedoeling. Maar voor toegeveel uh, gemeenheid. Uh, vandaag was het wel even een ander verhaal. Uh, natuurlijk een sterkere tegenstander. Uh, ja, de bondscoach wilde toch ook, uh, ook voor, de, voor de wereldranglijst. Uh, je staat nu vijfde. Het is toch belangrijk om groepshoofd uh, straks te worden in Brazilië. Dus dan moet je die potjes toch wel winnen. En uh, wat dat betreft, nou ja, als je hier toch bent, dan uh, speel ik ook net zo goed. Maar na 10 minuten dacht ik van, dan wordt geen vakantie. Ja, zo. Ja, ik kwam even vol in van achteren en uh, ja, dat deed even ouw, maar uh, gelukkig verder niet, uh, ik bedoel, hij uh, klapte niet, niet, niet door mijn enkel ofzo. Uh, was was jij er ook eens... bang voor, hè? Nou ja, het deed ik even pijn, maar ja, goed, ik wist wel, uh, ik ben helaas ervaren genoeg dat ik gelijk wist van, uh, doe het even ouw, maar het is niet, uh, <laughs> het gaat niet uh, wordt het niet uh, vervelend. Nee, vijf minuten later was het ook ouw voor de goesbal en toen werd het rood voor de tegenstander ja. en toen was de Angelo ook uit de wedstrijd eigenlijk. Ja. Ja, maar goed, uh, ik denk dat de scheidsrechter dat goed doet, ondanks dat het een vriendschappelijke wedstrijd is. Ik bedoel, die jongens uh, die zijn fanatiek en uh, soms iets, uh, iets overijverig en uh, ja, dan vliegen ze erin. En uh, dan moet je echt oppassen voor je benen. Uh, maar goed, uh, ik denk dat de scheidsrechter daar, daar terecht uh, de rode kaart trok. En uh, vanaf dat moment uh, ja, was het ook iets rustiger. Het was nog wel steeds een uh, agressieve wedstrijd, maar niet, uh, niet meer over de schreef. Was uh, Stijder blij, hè? Naast een goal. Ja, hij, hij mocht voor mij wel een glimlachje, maar ik snap het wel. Het is voor hem een, een moeilijke situatie. En, uh, uh, ik voel ook wel met hem mee, moet ik zeggen. Het is, uh, ik zie het toch als een maatje. En, en, en, dus het uh, is ook gewoon een hele moeilijke situatie. Het uh, is vervelend voor hem. En, uh, we, we gaan hem helpen waar nodig. En, uh, ja, uh, nogmaals, uh, ik vind het, het is, is gewoon een wereldgozer. En, uh, mits uh, als, als hij gewoon uh, weer, weer, weer fit is en, uh, en hij heeft zijn, zijn niveau. Dan behoort hij zeker door de buitencategorie... en dan gaat hij ons nog heel veel plezier beleven. En dat zei Arjen Robben vanuit China. Dat was het grote oranje, dan een jong oranje. Dat gaat daar om het ecchi. Dat speelt morgen de laatste poolwedstrijd op het EK in Israël. Spanje is er in de tegenstander. En eigenlijk gaat die wedstrijd nergens meer over... want zowel Nederland als Spanje... zijn al zeker van een plaats in de halve finale. Joep Scheuter zit voor ons in Israël. Joep, goedenavond. Dag uh, Gio. Ik vind dat hij wel ergens over gaat. Kijk, Tenminste, vertel, je hebt, waarom... Je hebt natuurlijk gelijk. Dat het niet zoveel uitmaakt, je bent gekwalificeerd. Maar wij komen net terug van een wedstrijd van Noorwegen tegen Italië. En met alle respect voor de Nooren, leuk team. Er zitten ook wat jongens bij die wij kennen. Maar het zou voor Nederland uh, makkelijker zijn om tegen Noorwegen te spelen, zeggen ook de experts, dan tegen Italië. Dus moet Nederland dan morgen toch winnen. Nou, dan hebben we in ieder geval een doel. Uh, dan komt de tweede vraag ook meteen eigenlijk. Misschien is hij zelfs wel overbodig. Kijk, want normaal als het nergens over gaat, dan gaat een bondscoach een beetje husselen met zijn elftal. Dan stelt hij niet de belangrijkste spelers op. Uh, zal Koopott dat dan met dit doel voor ogen wel doen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of. Het... Nou, ik denk het eigenlijk wel een beetje. En sowieso is de man die in de lijn van Dick Advocaat. Niet, uh, niet heel erg progressief is. Niet heel, zoals Marco van Bassen destijds deed. bij dat EK 2008, weet ik nog. derde groepswedstrijd. een hele andere elftal wegzetten. Wij dat weten toch, ook of... hoe dat afliep, Joep. De wedstrijd ja, daarna maar maar tegen Rusland. Hebben. En Pot is toch wat anders. Hij, hij houdt wel rekening met de gele kaart van Jeroen Zoet. of met de rug van Bijnalden, of met Stroopman. met hier en daar wat pijntjes. Dus maximaal, denk ik, drie. Eventueel vier wissels. Nou, laten we zeer eens even gaan luisteren naar Corpot, Want uh, Spanje is natuurlijk de tegenstander. Wat weet hij van die Spanjaarden? Een hele sterke ploeg. Een goed voetballende ploeg met veel variatie. Ze hebben wel wat problemen momenteel met scorend vermogen. Maar dat hebben ze voorheen niet gehad. Dat, uh, misschien is dat ook een beetje pech. Uh, ze hebben ook kansen gecreëerd. Ook tegen Duitsland weer. Ze hebben een paar hele goede voetballers. Maar goed, die hebben wij ook. Dus, uh... ja, vind je gelijkwaardig? Oranje, Spanje, als je dat zo tegen elkaar afzet? Uh, ik denk dat het twee verschillende speelstijlen zijn. Nou, je hebt hem gehoord, Joep. Uh, is dat zo? Uh -huh. Zijn er twee ja, totaal verschillende speelstijlen? Ja, ja, en soms winnen we ervan, soms verliezen we ervan. En wat, wat buiten dat ook uh, buiten kijf staat is dat er echt maar drie ploegen zijn die hier boven uitsteken. Dus Nederland, Spanje, Italië. Een van die drie landen wordt Europees kampioen. En de kans dat Nederland er wordt, die zie ik hier met de dag toenemen, eerlijk gezegd. Gezien ook het spel van de andere ploegen. Er was wel wat kritiek, hè? Ook na de wedstrijd tegen Rusland. Uh, in het AD bijvoorbeeld, Willem van Hanegem, die had het over los zand. Dan had hij het over het middenveld. Ja, ja ik, ik heb er gisteren ook inderdaad iets over mogen zeggen. Met alle respect moet je dan zeggen voor Willem van Haag. Want ik heb zelf twee wedstrijden gezien en ik zou me niet kunnen meten aan de kennis van de krommen. Maar als je toch kijkt hoe Nederland speelt en hoe, hoe verzorgd ze spelen en alert zijn tegen bijvoorbeeld Russen... die heel stug kunnen zijn en heel snel eruit kunnen komen, vind ik dat ze het uitstekend doen. Daarbij nog opgeteld dat Oranje een bank heeft die beter is dan, dan van alle ploegen. Uh, het kan bijna twee nagenoeg uh, dezelfde helft opstellen. Dat, dat is voor, maakt Nederland toch ook wel favoriet vind ik. Ja, dat is voor spelers zelf vaak wel wat ongemakkelijk, hè? Want je bent niet ja. zeker van je plekje. Nee, en dat is misschien ook wel goed. Je ziet dan Van Ginkel, uh, die, die toch al op dit moment helemaal aan het doorbreken is. En jongens als Klaasie en, en ook Ver bijvoorbeeld... zijn jongens die nou gewoon op de bank moeten plaatsnemen. Nou, die zouden in elk ander... ...elftal onder 21 direct een basisplaats hebben. Ja, ondanks die concurrentie, hè? Hoe is de sfeer in de ploeg? Ja, dat, dat, dat is toch wel uh, leuk als je dat ziet zo'n week. Nou, nou, werkt het, nou werkt het weer mee. Nou werken de resultaten mee. Dan werkt de coach mee omdat hij uh, niet, zeg maar, heel erg op de spelers zit. Dus de spelers krijgen veel eigen verantwoordelijkheid. En het zijn nog jonge jongens. Het is geen vakantie... Maar het is ook een soort van uh, ja, werkweek, ik zou bijna zeggen, het is bijna bonte avond, alsof ze op kamp zijn. Het is wel een aanstekelijke groep die mede door de resultaten heel goed met elkaar overweg gaat. Ja, en dat ene doel, Joep, uh, Europees kampioen worden, dat is neem ik aan toch het doel waar ze allemaal naar streven. Ik bedoel, iedereen is er toch van doordrongen van het belang van dit toernooi. Dat is zo. Wel ik in het algemeen en dat is misschien bijvoorbeeld iets, een vraag bij sportforum de, de vraag zou willen stellen, is het nou zo belangrijk om Europees kampioen te worden onder 21 jaar? Is dat iets wat we nog over 10 jaar herinneren? Is het niet veel belangrijk om te weten of deze spelers, of we zien dat ze doorbreken? Of we ze straks bij het grote oranje in Brazilië bijvoorbeeld terugzien? Dat is toch de vraag? Of Van Ginkel doorbreekt, of maar hecht? die op dit moment een beetje een vormcrisis lijkt te hebben... of die kan aanhaken bij de absolute top. Aan de andere kant, met dit soort bespiegelingen... moet je niet bij de spelers komen, want die willen maar één ding. Die willen volgende dinsdag in Jeruzalem... de finale spelen tegen dezelfde tegenstander... als die ze morgen treffen in Pittak. Tikva, die vlakbij. Ja, dat EK trouwens, hè? dat EK voor onder 21 leeft dat een uh -huh. beetje in Israël? Want als je nee. naar de beelden kijkt, ja, dan zie je toch halflege stadions. Misschien ja. nog wel erger dan halfleeg. Ja, ja, nee. Het, le het leeft in de voetbalwereld en niet daarbuiten. Mensen zijn met zeker en Israël met hele andere dingen bezig. Uh, het is wat dat betreft toch een land dat, dat, ja, dat heeft geen voetbaltraditie, geen voetbalcultuur, Dus er is geen neutrale toeschouwer die het stadion uh, bezoekt. Zeker niet om uh, uh, voor een kaartje te betalen om de wedstrijden te zien. Wij kijken er in ieder geval allemaal met Arges naar. Een beetje wel. Een beetje wel. Maar het is, het is voor de voetballiefhebber wel een leuk toernooi. En het valt ook enorm op Gio trouwens hoeveel scouts hier rondlopen. Terwijl je eigenlijk dus zou denken, ja, deze spelers zijn allemaal al bij de topclubs. En toch zijn er nog heel veel scouts uit Oostbloklanden die we elke wedstrijd zien in de vakken. En dan allemaal maar noteren. Want dit zijn wel de jongens die we in Brazilië of, of op het EK in Frankrijk over een paar jaar in actie zullen zien. Joep Schuidel bedankt. Gio, dag. Hoi. Nou, dan gaan wij verder met beachvolleybal. We gaan het strand op. In Scheveningen heeft het traditionele beachvolleybaltoernooi... dit jaar extra glans gekregen. Het evenement heeft namelijk voor het eerst de Grand Slam-status... de hoogste waardering in het beachvolleybal. Het toernooi heeft alles in zich om een succes te worden. Sophie van Gestel en Madeleine Meppelink... bezetten de eerste plaats op de wereldranglijst... en gelden dus als favoriet. En bij de mannen zijn Reiner Nummerdor en Richard Schuil weer terug. Het is voor het succesduo hun eerste toernooi... sinds de Olympische Spelen van vorig jaar... Waar als vierde eindigde. Floris van Hoorn ging een dagje naar het strand. Terwijl in Scheveningen al de eerste wedstrijden werden gespeeld... de laatste deelnemers zich aanmelden... No, no. okay. um, uh, like begon Bas van de Goor zijn persconferentie. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten op de persconferentie... van de Transavia Grand Slam hier op het uh, Den Haag Beach Stadium... De vroegere Volleyball International is de toernooidirecteur van het evenement. Ik ben vier maanden geleden gebeld of ik deze taak op wilde nemen. Ik had eerlijk gezegd niet echt een idee wat het zou inhouden. Nou komt het eigenlijk op neer. Ik ben een soort van gastheer voor het toernooi. Dus organisatorisch staat alles. De spelers komen vanzelf. Hè. Ik hoef niet al Richard te checken de wereld rond om spelers te contracteren. Er liggen hier genoeg uh, uh, punten voor de wereldrenking en, uh, en, en geld om uh, mee naar huis te nemen. Dus daar komen ze vanzelf op af. En ik heb er enorm veel zin in. Hoe, hoe verloopt het eigenlijk op dit moment? Uh, nou, vrij goed. Uh, nu zijn we bezig met de, met de kwalificatierondes uh, voor, voor morgen voor het hoofdtoernooi. En uh, nou, er zijn natuurlijk altijd allemaal een paar dingen die nog op klaasbed moeten geregeld worden. Maar ik ben uh, vanochtend met uh, de Italiaanse delegate van de FIVB rondgelopen. En volgens mij is alles uh, redelijk oké. Okay. Ja, wat dan? Het Grand Slam in Den Haag is ook een weerzien met oude bekenden. Ja, je wilt weer uh, een de in gespoord En nee, we krijg wel viseur, hè. Dat zei uh, je al. Nee, nee, nee, nee. Richard, je straalt heel veel uh, vreugde uit. Is het zo, ja? Oh. Nou, Rijn en ik hebben elkaar een tijd niet gezien. Een paar maanden. En, uh, ja, we hebben natuurlijk na de Olympische Spelen... hadden we zoiets van, uh, ja, weer een teleurstelling. Heeft het nog wel zins over ons. Maar we vinden het gewoon allebei nog hartstikke leuk. En uh, ja, dan heb je gewoon, als je de lollen hebt, dan ben je ook vrolijk. Dus, dan sta je gewoon met een goed gevoel. De omstandigheden zijn ook anders geworden. Jullie zijn geen lid meer van Beach Team Holland. Nee. Wat voor afspraken hebben jullie gemaakt met de bond? Uh, nou, we hebben eigenlijk vrij snel na de Olympische Spelen al met de bond uh, samengezeten. Uh, en dat klopt wel wat grijs een beetje straks. Dat, uh, dat wij in principe gebruik maken van uh, faciliteiten van de, van de bond. Uh, visio, uh, uh, alle scout, dus videobeelden. Maar dat we gewoon met onze eigen coach, eigen programma, dus op een eigen locatie kunnen trainen. En uh, dat we elkaar niet in de weg lopen met toernooien. Dus dat zij weten welke toernooien wij spelen. Dat wij weten wanneer zij spelen. In verband met vluchtenboeken en zo. En, uh, dus dat is eigenlijk een prima, prima afspraak gemaakt. Wat vind je het ook prettig dat je nu een soort vrijheid hebt? Uh, ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Uh, dat je gewoon Amsterdam kan trainen. En, uh, het enige nadeel is dat we natuurlijk voor, onze, voor de kosten zelf moeten opdraaien. En, uh, ja, dus het, het, het kost... Je, je verdient er bijna niks aan, dus het kost eigenlijk meer geld dan het opleven. Maar ja, als je er lol in hebt, dan, uh, dan is het allemaal prima. Ergens bij het zijn, Waar je prettig voelt. Richard Schouw en Maatje Rijn de nummer door... maken geen deel meer uit van Beach Team Holland. Ze mochten wel op de groepsfoto. En op de groepsfoto ook Sofie van Gestel... die met Madeleine Meppeling de eerste plaats bezet op de wereldranglijst. allemaal, ja, dat hebben ze allemaal. Het succes lacht haar toe. Maar verder is er weinig veranderd? Um, nee, eigenlijk niet. We moeten steeds blijven volleyballen. We moeten steeds resultaten halen. Dus nee, eigenlijk niet. Bij beachval is het niet zo uh, dat mensen echt weten dat je op nummer 1 van de wereld staat. Het is vooral uh, eigenlijk leuk om te zeggen voor de media. Maar um, het is niet dat, je, dat we op het veld zijn dat mensen echt denken: oh, dat zijn nummer 1 van de wereld. Op dit moment niet. Maar de tegenstander weet het wel? De tegenstander weet wel dat we erg goed bezig zijn, denk ik. De ze zien dat we resultaten halen, maar misschien niet dat we eerst van de wereld zijn. Maar ze weten wel dat we de Grand Slam begonnen en dat we al drie keer een half finale hebben gestaan. Grand Slam hier in uh, Scheveningen, eigen publiek, dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Je staat nummer één op de wereldranglijst, dat brengt ook druk met zich mee. Wat weegt dan het zwaarst? Um, misschien toch wel alle publiek. En zeker omdat het publiek ook weet dat wij de laatste week hebben gepresteerd. Dus die gaan er natuurlijk ook wel van uit dat ze iets uh, zullen zien. En dat wij de, deze week weer gaan presteren. En tuurlijk, uh, gaan wij daarvoor. Natuurlijk, dat is ons doel. Maar wij zien de wedstrijden wedstrijd voor wedstrijd, punt voor punt. En zo gaan wij ook spelen, zoals elke keer dat we hebben gedaan. Door de aanwezigheid van de nummers 1 op de wereldranglijst mag Bas van der Goor hopen op Nederlandse finalisten. Nou ja, kijk, de naam van het beachteam wat vorig jaar Europees kampioen is, die ligt bij iedereen okay, goed. Maar dit team dat is nieuw. En dat is een soort van resultaat van hoe beachteam Holland nu bezig is. En als je als beachkoppel nummer 1 van de wereld kunt komen naar je eigen toernooi hier in Nederland, dat is natuurlijk fantastisch. En op die manier kunnen ze zich optimaal presenteren aan het Nederlandse publiek. Want ik denk nog niet iedereen ze kent. En dat kunnen ze nu laten zien. Als er geen vragen zijn. Jullie, ik, weet niet, uh, ik kijk even de, de teams aan hoe lang jullie hier nog zijn. Mochten er nog mogelijkheid zijn om één op één even wat vragen te stellen. Um, nog, zijn jullie nog een half uur hier? Of zijn er mensen die nog moeten gaan trainen? Uh, Komende spreken? zaterdag is een bijzondere dag voor de Nederlandse volleybalwereld. Dan worden Ingrid Visser en Lodewijk Severijn herdacht. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, er is een, uh, uh, afgesproken om uh, tijdens de dienst hier geen wedstrijden te spelen. Dus uh, van uh, zaterdag van 2 uur tot 3 uur uh, dan is de dienst in Almere. Uh, een heleboel afgevaardigden van het toernooi zullen daar ook zijn. En, uh, en tijdens dat moment zal er eerst een minuut stilte worden gevraagd hier. En daarna zal er een uur niet gespeeld worden. En uh, de beachteams van, van, van het Nederlandse uh, beachteam Holland, die zullen met een rouwbal spelen. Dat is de, de actie die we ondernemen. Dat was Bas van der Goor, de toernooidirecteur van de Grand Slam... die vandaag in Scheveningen is begonnen. Dan gaan we gaan ver terug. Het is 25 jaar geleden dat het EK voetbal van 1988 in West-Duitsland begon. Een toernooi waarin het Nederlands elftal... voor het eerst in de historie Europees kampioen werd. Toen speelden slechts acht ploegen... verdeeld over twee groepen om de titel. De deelnemende landen waren toen... eerst had je groep A, West-Duitsland, Italië, Denemarken en Spanje... en groep B met Nederland, Ierland, Engeland en de Sovjet-Unie. En langs de lijn gaan we vanaf vandaag tot en met 25 juni elke dag terug naar die tijd. Nu is de aftrap met een bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees Kampioenschap voetbal van 1988. Het is zaterdag 11 juni. Hoe dichter we de wedstrijd tegen de Russen naderen, hoe meer rust we van Michels krijgen. Iedereen moet volledig fit aan dat duel kunnen beginnen, vindt hij. Het dagboek van Ronald Koeman. Iedere speler vult die vrije uurtjes op zijn eigen manier in. De een luistert naar muziek, de ander leest een boek... waar ik overigens geen interesse voor kan opbrengen. Ik verheug me iedere dag weer op het moment dat ik naar huis bel. Het doet mij wel wat als mijn dochtertje dan de hoorn uit de handen van mijn vrouw trekt... en begint te roepen, dada, papa. Ik besef dan altijd weer dat er nog andere dingen bestaan dan als de voetballerij. Ja, die, was, uh, die is van 87 januari, dus die was uh, nog niet eens uh, anderhalf jaar op dat moment. En uh, ja, dan, dan ja, die, die woordjes van dada, papa. Ja, dat, uh, dat, dat had ze er altijd over als, als ze mij hoorde. En uh, nou ja, dat, is, dat zijn wel momenten natuurlijk: dat je, dat je haar mist, de, de kleine mist en je vrouw mist. Maar ja, je doet het uh, voor een mooi toernooi die je wilt meemaken. En, en dat, uh, ook dat soort dingen zet je dan opzij. Ik heb moet zeggen, ik ben uh, vaker uh, weg geweest en ook wel langere periodes weg geweest. Ik heb gelukkig nooit last van heimwee en, en, en natuurlijk als eenmaal alles achter de rug is, dan, dan ben ik wel weer blij dat je weer in een normale thuissituatie komt. Maar ja, dat, dat, dat toernooi is zo waar je naartoe leeft en, en heel lang al dat, dat jaar, dat alles daarvoor opzij gaat. Ja, ja, Zeker als je in zo'n lange voorbereiding zit, dan, uh, ja, dan is het wachten op de eerste wedstrijd. En dat is dan ook een gevoel dat je, dat je eigenlijk al in die laatste dagen hebt van, nou laat het nu maar beginnen. Je merkt aan jezelf ook dat, uh, dat er dan wel een stukje spanning steeds, uh, dat de spanning groter wordt. Ik moet zeggen, je bent overtuigd van, uh, van de kwaliteiten die je hebt en uh, de kwaliteiten die het elftal uh, heeft en had. Ja, en dan, dan, ja, dan zit die wedstrijd in je hoofd. Maar ja, het is maar steeds uh, aftellen tot, uh, tot daadwerkelijk dan ook de wedstrijd begint. Maar wel kaarten. Ik, ik, ik, ik sliep dan met Erwin op de kamer. En, uh, dus we waren wel een klaverjassen met z'n vieren. Dus dat, dat, dat deden we wel. En af en toe uh, hadden we toch ook wel uh, wat video kijken, wat films kijken. Natuurlijk zijn er ook wel momenten dat je dan wat ontspanning hebt... En voor de rest gewoon een beetje met elkaar kletsen. En Het leuke was natuurlijk wat ik net al aangaf... dat ik met mijn broer Erwin op de kamer lag. Dus ja, dat, dat, dat, was, ook wel, uh, dat was ook wel apart. Het Nederlands elftal speelt morgen dus in groep B tegen de Sovjet-Unie. In Pool A heeft gastland West-Duitsland met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. En Spanje won met 3-2 van Denemarken. Die wedstrijd werd gefloten door Beb Thomas. Inmiddels een krasse zeventiger die nog actief is in het voetbal als jeugdtrainer. Nou, op die lijn daar. Ja, jij mag de warming-up doen. Julian, kom aan. Daar zijn ze, meneer Thomas. De, dat zijn de D-junioren de van de AFC. Eerstejaars dus eerst die als D. En die, uh, die worden nu tweedejaars. En die, uh, nou, die trainen dus uh, vandaag gaan ze partij spelen En dan uh, is het eigenlijk afgelopen. Ja. Dus, en, uh... en nu niet vast. Nee. Ja, kom aan, kom aan, kom aan. We gaan maar eens terug in de tijd, bep Thomas, want in 88 was u geen jeugdtrainer, nee, u was internationaal scheidsrechter. Nou, ik was ook nog jeugdtrainer, want oh, no? dat deed ik tussendoor. <laughs> dus uh, ja, toen was ik internationaal scheidsrechter, ja. Ja. En aanwezig op het EK van 88 als enige Nederlander, hè? Ja, ja dat was als enige Nederlander. Dat vond ik wel leuk dat ik uh, uitgekozen werd. Uh, ik heb het de nood zo gezien, ik ben een voetbalfanaat. Uh, en uh, ja, ik ben gefluit omdat ik eens een keer een slechte schaats achteruit had. En ik zeg, nou, dat ken ik beter. En dat is ook gelukt. Ik was heel snel in betaalde voetbal. En ik heb uh, ongeveer 17 jaar betaald voetbal gefloten. En uh, waarvan van 10 jaar uh, international. En uh, toen ik bericht kreeg dat ik naar de, de WK, of de EK 88 ging. Ja, dan ben je voor jezelf trots, omdat je dat gehaald hebt. En uh, ja, ik heb dat met heel veel plezier gezien, of gedaan... Opzet Thomas. Ja, ook training tegen Michel, dacht ik. Laat we de wedstrijd even nemen, hè, die uw vloot. Het was de wedstrijd tussen Spanje en Denemarken. Op zich een heel aantrekkelijk duel, hè? Het ja, was ook een heel aantrekkelijk duel. 3-1, 3-2 geloof ik. Ja, 3-2. Hij krijgt ook een kans. Het is raak. Michel. Lodruf. Ja. En hier is Putaqueño en, en het is raakt. De Gier slaat veel toe. Het had van Cornilio. Oh, kom al van Fleming Pals en vier jaar de binnenkant van de baal, 2-3. Er was één moment in die wedstrijd uit Blankenstein. Die zag niet dat het buitenspel was. De hier laat weer toe. En dat zijn de kansen die je voor Tarquinio niet moet geven. Dat was de treffer van Spanje, de 3-1, ja. waarbij Boutrageno scoorde, maar daar hing een buitenspelluchtje aan. Hè? Nou, dat is inderdaad waar, ik kon dat nooit zien, mijn grensrichter vlagde niet. Dus ja, dan ga je daarop af. En ook hier zegt zijn, zijn dat het geen buitenspel is, de paas op Boutrageno. Er wordt heel veel ophef overgemaakt, het was inderdaad, ik weet nog niet eens of het een buitenspel was, ik heb het nooit gezien, maar uh, ik denk dat het buitenspel was, maar nogmaals, uh, mijn grenzichte vlachte niet en hij zei ja het was geen buitenspel, ik zei nou jongen als jij het geen buitenspel vindt, jij bent de lijnrechter dus. De Denen waren er goed ziek van. en Lerbi, ja, die was aan het babbelen. Nou, als ik allemaal moet gaan vertellen wat ik tijdens de wedstrijd met hem uh, besproken heb, dan uh, heb ik nog wel een paar bladzijden nodig. Maar Sure is altijd een hele goede vent geweest. En uh, ik heb altijd nog heel goed, als ik hem zie, goed contact met hem. Kom, kom. Daags na die wedstrijd werd Søren Lerby geïnterviewd door Harry Vermegen. Zorg dus hoe dat ook alweer klonk. De meest obscene taal van het toernooi werd gebezigd door Søren Lerby tegen onze scheidsrechter Beb Thomas. Nadat Beb samen met zijn vlaggenmaat John Blankenstein de Denen had genaaid. Ik vind, hem een, ik vind hem echt een hele goede scheidsrechter. Iedereen maakt fouten. En, uh... Onze, onze Pip. ik ken hem goed en ik heb ik te veel verwacht van hem. Ja. Ik denk, hij, hij helpt me wel. <laughs> en ik heb voor de weestal al gezegd tegen die jongens, dat zit wel goed. Ja. Nederlandse scheidsrechter, die kunnen we verstaan. Maar. Amsterdamse jongen, ja. niks aan de handje. Ja hoor. Ja. Ja. Maar dan ging Bip, hè? Ja, Daar ging Bip. <laughs> maar wat heb je tegen hem gezegd na afloop? Want uh, zagen jou dus een hele tijd in beeld schelden tegen hem. Gewoon, uh, uh, ik was gewoon uh, even niet blij met hem. Nee? Nee. Meneer Thomas, weet u nog wat hij nou eigenlijk allemaal tegen u zei, die lerby? Nou, ik weet wel wat hij zei, maar daar praat ik niet over. Dat vind ik. Uh, dat vind ik, ik heb altijd gezegd. Uh, Scheidszetters zeggen wat en spelers mogen zeggen. Maar ik ga niet zeggen wat ze gezegd hebben. Vijfde jaar van Thomas. Die wedstrijd op zich geacht, het is een wedstrijd. Hier vloot ik elke week en, uh, ja, er was, was meer sfeer omheen. Er waren 60.000 mensen in Hannover. Was het. En uh, ja, ik heb ervan genoten en, uh, en ik heb alle wedstrijden van het Nederland gezien. Dus ik heb wat dat betreft 88 heel uh, prettige herinneringen. Uitermate goede wedstrijd voor de neutrale toeschouwer in het Stadion in Hannover. Waar naar Nederland en hartelijk goed. Kom, maar, kom! Hij zet niet! 1-0! Hij zet niet! En het zijn kampioenen, hè, meneer Thomas? Ja, ze zijn twee keer dit jaar kampioen, want je hebt een voorjaarscompetitie en een najaarscompetitie. En daar zijn ze twee keer kampioen in geworden. Dat is heel leuk voor die kinderen. Morgenavond de eerste wedstrijd van Oranje. Dan spelen ze in Keulen tegen de Sovjet-Unie. En dat was het EK Voetbal in 1988 voor vandaag, want we krijgen morgen meer. En u hoort het al, vaste prik op deze plek is de komende weken muziek uit dat jaar. Tot 25 juni toch. Nou, tot en met zelfs 25 juni. Hier is Morricante. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek. ...gaat hij in één keer, jekke jekke van Morikanten uit, 1988 dus. Inmiddels is het negen minuten over half elf. Atleet Bram, Som is dit jaar vooral als tempomaker te zien in grote wedstrijden. De voormalig Europees kampioen op de 800 meter is tegenwoordig namelijk Haas. Som heeft in zijn carrière veel blessures gehad, met name aan de kuit. En ook vorig jaar kwamte hij met die problemen, dus heeft hij een opmerkelijke carrière-move gemaakt. Zijn nieuwe rol als Haas bracht hem afgelopen week vanuit Rome via Hengelo naar Moskou. En in Rusland liep hij vandaag weer eens een 800 meter uit. Bram, goedenavond. Goedenavond, hij. Nou, je hebt een drukke week achter de rug. Ben je nu helemaal op? Nee, ik valt al mee. Ik bedoel... Uh... <laughs> nee, dat gaat, dat gaat wel. Kijk... Uh... Ik heb natuurlijk wel redelijk wat gereisd en wedstrijden gelopen. Dus uh, ja, dat daar hakt nog wel een beetje in. Maar ik ben niet, uh, niet kapot of zo, volgens mij. Nou, Je hebt de meeste wedstrijden gelopen als haas. Als uh, tempomaker op uh, de 800 meter, maar ook op de 1500 meter. Waarom was je vandaag geen haas? Of was je wel haas? Ik was gewoon haas vandaag. Alleen ik besloot uh, ja, enigszins na het zien van het, van het startveld... dat dat behoorlijk klein was. Uh, bestond het acht man... Inclusief haas. Dus, dus dat, was, dat was redelijk compact. Ja, en het tempo was uh, om en nabij de 50,5. Nou, het gevoel van de vorige wedstrijd: laten we een keertje kijken wat, de, wat erin zit. En uh, dus, uh, dus uh, na 600 meter heb ik een stokje overgegeven. En, uh, en uh, ben ik naar de buitenkant gegaan. Maar uh, ja, ik heb dus wel de race uitgelopen, uiteindelijk. Ja, die rol, hè? die rol als haas, hoe bevalt jou dat? Ja. Ja, goed. Het is een bewuste keuze geweest. Het is wat ontspannender natuurlijk. Ik bedoel, je kunt dat met wat uh, ja, minder trainingen en minder druk op alle vlakken die, uh, die met topsport verbonden zijn, uh, kun je dat prima af. En dat geeft uh, ja, mij alle gelegenheid om uh, na een seizoen als 2012 uh, een beetje de batterij weer op te laden. En dat uh, was nodig, is nodig. Wat ja, want heb jij zelf geen moeite bijvoorbeeld met die andere rol? Want ik kan me voorstellen, je hebt ineens wel een hele andere status in dat veld. Hè? Ik bedoel, je bent ook Europees kampioen geweest. Klopt. En, en, en aan de andere kant dan zie ik heel veel erkenning. En, en, en van, van, van, van, van uh, ja, collega 800 medelopers die zeggen van oh, wat een goed idee om eventjes... Um, ja, de druk eraf te halen en, uh, en zo aan te pakken. En uh, dus misschien dat het meer is helemaal van buiten staan. En zoiets is van, jezus, wat, wat doet hij nou? Uh, een beetje gaan hazen. Dat is wel, ja. Uh, yeah. Maar goed, ik, ik, ik, ik. Uh, ja, daar heb ik niet zo heel veel boodschap aan. Uh, uiteindelijk is het ja, mijn carrière. En, uh, en ik vind het heel leuk om in het wereldje te blijven. En ik, uh, ik uh, merk dat de batterij langzaam me oplaadt. En dat dit misschien, ja. Ik weet niet waar het gaat eindigen, ik vind het dit heel leuk. Al moet je wel eerlijk toegeven, natuurlijk, dat dat in 1.44 over de finish komen meer voldoening geeft. Maar goed, daar, daar hangen ook wel wat meer um, ja, voorwaarden aan vast. Dus, dus, dus ja, voor mij is het een prima, uh, een prima optie. En ik, ik, ik merk ook veel uh, ja, waardering eigenlijk van collega-atleten die ook wel heel fijn vinden dat er gewoon uh, een haast rondloopt met 800 meter ervaring. Die toch, ja, dat, dat merk ik. Ja, want is dat belangrijk, hè? dat je zelf uh, toptijden gelopen hebt... dat je zelf titels hebt gepakt, dat je weet ja, hoe, hoe toppers zich voelen? Nou, ik denk dat het belangrijkste aspect is... dat je weet hoe een race ingedeeld moet worden om, om snelle tijden te lopen... en dat je dat aanvoelt, uh, hoe een race gaat. Um, um, vaak zijn er natuurlijk een beetje jonge honden... die, uh, die nog niet rijp zijn voor het echte werk, wij spreken... en die dan ingezet worden als haas. en um, Ja... Dat, dat heb ik niet. Ik, bedoel, ik heb natuurlijk twaalf jaar ervaring en, en, en, en alle races gelopen die, die mogelijk zijn. En, uh, dat merk je en daar, daar, daar is wel waardering voor en, uh, bij organisatoren en ook bij, uh, bij atleten. En, uh, dus, dus de ik denk dat de voorwaarde is wil, dat, je, dat je inderdaad een race kan, kan aanvoelen en weet inderdaad wat, wat er achter je gebeurt. En daar een beetje op anticipeert en inspeelt. Je had het net over waardering. Hè? Waardering is natuurlijk hartstikke mooi. Aan de andere kant, je bent beroepssporter. Levert het ook nog wat op? Ja, als het niks op zou leven, dan zou ik het ook niet doen. Het blijft een stukje werk, inderdaad. Uh, jaar heb ik slechts drie wedstrijdjes gelopen. Misschien 500 euro bij elkaar verdiend. Ja. En, uh, ja, dat is ook een keuze geweest. Ik bedoel, uh, de, de, de beurs was ook leeg na 2012. En, uh, ja, dit is voor mij een hele leuke manier om, om zowel in het de wereld te blijven... als nog een paar centen te verdienen als uh, tijd over te houden om, uh, om andere dingen te ontwikkelen uh, buiten de sport. En toch, proef ik uit jouw woorden van net, uh, dat dat uitlopen van vandaag... dat dat toch wel een, een, een speciaal gevoel geeft. Kriebelde het dan? Heb je dan toch niet het gevoel... en toch ga ik het nog een keer proberen? Ja, dat, dat is enigszins wel. Wat ik zelf doe, het geeft altijd meer voldoening om gewoon te finishen. En, uh, en, en, en echt, die echte vermoeidheid te voelen. Dus uiteindelijk... Oh. Uh, ja, kijk, volgend jaar longt natuurlijk wel een beetje zo'n EK in Zurich, mijn favoriete baan. En uh, oh. wil, uh, er is ook altijd een andere kant van de medaille. En die, die wordt vaak natuurlijk niet gezien door uh, ja, de rest van, uh, van, van, van Nederland. En uh, dat is een hele zware uh, ja, opgave, zeker naar uh, ja, alles wat ik heb meegemaakt. En uh, ja, dan moet die batterij echt wel weer uh, heel vol zijn. Nou, daar heb je dit seizoen de tijd voor. En volgend jaar, Bram, dan zien we jou weer lopen in Zürich. Dat lijkt me het mooiste. Ik hoop het. Oké, okay, Bram, dankjewel. Ja. Graag, ja. graag gedaan. En dan gaan wij verder met het uh, volleybal. De Nederlandse volleybalsters hebben vanavond hun eerste interland gespeeld... na het overlijden van oud-ploeggenoot Ingrid Visser en haar man Loordewijk Severijn. Zij werden in mei vermoord in het Spaanse Moersia. Oranje speelde een oefenwedstrijd tegen Japan en won met 3-1. Tot tevredenheid van Marit Grothus. Ja, het liep goed bij ons aan de kant. We waren vanaf het begin scherp. En, uh, ja, zo hadden wij ze wel uh, ja, in, in onze greep. Hoe moeilijk was dat om uh, deze eerste wedstrijd weer te spelen na alles wat er gebeurd is? Ja, dat was uh, best moeilijk. Uh, vooral omdat het een heel mooi eerbetoon was aan Ingrid en Lodewijk. Maar dat hebben we van tevoren doorgenomen. En, uh, ja, ik denk dat, dat de groep dat, de groep dat uh, goed heeft opgepakt. We hebben een aantal gesprekken gevoerd hoe iedereen zich voelde. En, uh, ja, we zijn doorgegaan. En, uh, dat, uh, ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld vandaag. Ja, vertel eens, hoe gaat zoiets? Je gaat inderdaad bij elkaar zitten om door te spreken wat er voor zo'n wedstrijd allemaal gebeurt? Ja, want uh, het is natuurlijk geen uh, gewoon protocol. Je hebt natuurlijk altijd een vast protocol. En dat was uh, nu even anders. Dus uh, we wilden goed voorbereid zijn. Ja, en sta je dan daar met het gedachte om emoties weg te drukken of hoe, hoe verwerk je dat zelf? Nou, dat is ieder voor zich. Uh, daar is iedereen ook vrij in en waar iedereen zich prettig bij voelt. Met oudspeelers op de tribune, met het eerbetoon vooraf, is een overwinning ook een soort eerbetoon? Ja dat, ja, dat ook. En, ja, uh, ja, ik had het net wel even, even zwaar, maar uh, we hebben altijd onze moeilijke momenten wel. Maar uh, daar komen we als team uh, ja, hebben we elkaar, daarin, kunnen we elkaar steunen. Samen verwerken? Ja, inderdaad. Maar het grote was dat uh, de Volleyball International ze sprak met Maarten Tip. Die hangt nu aan de telefoon. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Uh, jij was vanavond bij die oefenwedstrijd van Oranje tegen Japan. Uh, nog even over dat eerbetoon. Wat was precies de manier waarop er aandacht werd besteed aan het overlijden van Visser en Severijn? Uh, nou, de team speelde met de uh, oudbanden om, het Nederlands team. En uh, natuurlijk was er vooraf een minuut stilte. En tijdens die minuut stilte uh, werd een foto van uh, Lodewijk Severijn en Ingrid Visser groot getoond op het scherm. En je zag ook dat de speelsters daar naar keken tijdens die minuut stilte. Dus ze stonden met de rug naar het publiek. En zij en het publiek keken met z'n allen naar die foto. Dat had toch wel een hele bijzondere laring. Ja, want, want hoe kun je dan de sfeer het best omschrijven? Want er moet wel gespeeld worden natuurlijk ook. Ja, ja op dat moment is het uh, ieder voor zich uh, die, uh, om daarmee om te gaan. Zo zei Marit is dat ook uh, na afloop. Uh, en uh, ja, dan... dan zijn ze daar op dat moment even mee bezig? Je zag uh, bij de speelsters hier en daar wel wat emotie. Maar de emotie zat uh, meer op de tribune waar een aantal oudspeelsters uh, aanwezig waren. Um, en ja, dan zag je dat ze het er echt wel heel erg moeilijk mee hadden. En dat duurde nog wel even door tot in de volksliederen. Maar bij de speelsters zag je toen langzaam dat na de volksliederen dat de focus echt op de wedstrijd ging. En ja, daar zijn het uiteindelijk ook sporters voor. En dan heb je als sporter toch een soort van houvast. Uh, om gewoon datgene te doen uh, waarvoor je daar bent en je daarin te sturen. En dat, dat geeft dan ook wel weer energie en dat bleek wel in de wedstrijd uiteindelijk. Ja. Waren er veel oud-speelsters, waren er veel oud-collega's van uh, Visser? Uh, ja, uh, een aantal oud-speelsters van Sien Huurman, Shane Stalens, Kim Stalens uh, heb ik uh, onder meer gezien. Uh, en heel veel mensen die ook op andere manieren betrokken waren en zijn bij het Nederlands team. Uh, en het is een, een beetje raar, want in het huidige Nederlands team zitten natuurlijk ook heel veel jonge speelsters... die uh, uh, niet of nauwelijks met uh, Ingrid Visser gespeeld hebben. Dus uh, ja, voor hen is het, uh, de beleving dan ook weer net iets anders. Dus het, ja, het is een soort van mix. En daarom zie je ook dat met name de speelsters die heel lang hebben... Samen gespeeld met, uh, met Ingrid Vissen. En die ook uh, Lodewijk Severijn als manager heel lang hebben meegemaakt. Dat, dat, dat die het heel erg moeilijk hebben. en ja, Ik sprak ze ook even. en die, die leven nu ook in een soort van, van roes al, al die tijd. En, en de echte verwerking is er gewoon nog niet. Want eigenlijk begrijpt nog steeds niemand hoe dit heeft kunnen gebeuren. En wat er is gebeurd. Nee. En dan komt er ook nog een herdenkingsdienst. Hè? Komen de zaterdag. Wat gaat daar nou ja. precies gebeuren? Uh, ja, dat is een beetje onbekend. Dat, uh, dat houden ze ook uh, liefst zo uh, uh, onbekend mogelijk. Um... Want het is een pure dienst voor mensen die de beide gekend hebben en goed gekend hebben. En dus de, de, de, ik neem aan dat de speelsters zullen wat gaan doen. Misschien een toespraak of iets dergelijks. Er zullen wat andere sprekers zijn. Maar het exacte programma daarover willen ze nog weinig loslaten naar buiten toe. Watertip, dankjewel. LOS Langs de Lijn, tot 11 uur met sport en muziek. waren dat met de Haarlem Shuffle. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, maar we hebben wel nog een paar berichten voor u. Uh, Guus Hiddink bijvoorbeeld. Hij is ook komend seizoen hoofdtrainer van Anji in Rusland. Dat heeft de bestuursvoorzitter van de Russische club bekendgemaakt. Aan de hand van Hiddink kende Anji afgelopen jaar het beste seizoen uit de clubgeschiedenis. Hiddink, 66 inmiddels, leidde de steenrijke club naar de derde plaats in de Russische competitie. Hij verloor uiteindelijk ook de bekerfinale van CSKA Moskou. En nog meer voetbal. Denemarken heeft in het wk kwalificatie op eigen veld... vanavond een flink pak slaag gekregen van het bescheiden Armenië. Denemarken verloor met maar liefst 4-0. En daarmee zijn de Deense WK-kansen in Pool B... met Italië, Bulgarije en Tsjechië als concurrenten aanzienlijk geslonken. Voor de verrassende bezoekers kwamen onder andere Aras Özbilis tot scoren. Hij speelde tot vorig jaar augustus bij Ajax. En uh, de aanvaller komt nu uit voor FC Kuban Krasnodar in de Russische competitie. Dan gaan we nog even naar wat uitslagen in groep C. Zweden tegen Vareur, 2-0, ook WK-kwalificatie. Dus twee doelpunten daarvan. van Ibrahimovic. En uh, groep uh, I, Finland tegen Wit-Rusland. Uh, dat eindigde in een gelijkspel in 1-1. Arnaud De Maar heeft de vierde etappe van de ronde van Zwitserland gewonnen. De Fransman was de snelste in de massasprint. Hij bleef de Australier Matthew Gos net voor. In het algemeen klassement veranderde weinig. De zweet, Matthias Frank behield de leiders -trui. En oud Ajax ziet Mido stop met voetballen. Mido 30 inmiddels maakte dat via Twitter bekend. Hij speelde twee periodes voor Ajax. Ajax verkocht hem in 2002 aan de Olympiek Marseille. En zijn terugkeer in 2010 werd geen succes. Daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. Morgenavond zijn wij er gewoon weer om 10 uur. Nog een prettige avond.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 Dit is Radio 1.